7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. Er moet meer geld komen voor de renovatie van schoolgebouwen en veel slachtoffers bij een grote brand in een gevangenis in Venezuela. Een overzicht van het nieuws: hier is Sophie Verhoeven. Bij een gevangenisopstand daar in Venezuela zijn 68 doden gevallen. Gevangenen in politiecellen in de stad Valencia hadden matrassen in brand gestoken bij een ontsnappingspoging, wat leidde tot een grote brand. Het vuur is inmiddels uit. Na de brand braken rellen uit. De politie zette traangas in tegen familieleden en vrienden van de gevangenen. Zij hadden geprobeerd het politiebureau binnen te komen. Gevangenissen, gevangenissen in Venezuela vormen al langer een groot probleem... omdat er weinig geld voor beschikbaar is. Criminelen zitten lange tijd gevangen in politiecellen... die daar helemaal niet voor bedoeld zijn.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 Ze hebben, zo hebben dieren volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... vaak te weinig voer- en drinkwater. Verder raken ze geregeld gewond tijdens het vangen en het vervoer. Ook wordt zo nu en dan antibiotica gebruikt waar dat niet mag. Minister Schouten van Landbouw zegt dat de NVWA strenger gaat optreden. Komend paasweekend komen er minder toeristen naar Nederland... dan vorig jaar tijdens Pasen.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 Het weer nog opklaringen en vrijwel overal droog. Temperatuur ligt nu net boven nul. Later vandaag bewolkt en af en toe zon. Er kan een bui vallen en dan wordt het 9 graden. ANWB verkeersinformatie Jolanda van der Velden. Het zijn uh, momenteel de ongelukken die vooral voor vertraging zorgen. Dus een ongeluk gebeurt op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Gouda en Nieuwebrug, 20 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. En een kwartier op de A12, Duitse grens richting Utrecht... bij knopend Grijshoord. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Een ongeluk op de A15 Rotterdam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 Tijdens de paasdagdeals van Macro ligt het voordeel voor het oprapen. Met alleen vandaag gegaarde kipstukjes in zak 2,5 kilo... 1 plus 1 gratis. En Noorse zandfilet met vel 1 kilo voor maar 9,95. Bekijk alle paasdagdeals op Macro.nl. De grootste e-bike paasshow van Nederland. Alleen deze week extra hoge paaskortingen. Ga naar Stellenfietsen.nl of bezoek een van onze e-bike testcenters. Nog drie dagen tot Pasen...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 Zes minuten over zeven is het. We gaan het hebben over de schoolgebouwen in Nederland. Die vertonen steeds vaker gebreken. Gebouwen zijn verouderd en dringen toe aan renovatie. Maar dat gebeurt niet, omdat er geen geld voor is. Dat is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een Doorn in het Oog. En daarom pleit de VNG ervoor dat gemeenten fors meer geld uittrekken... voor renovatie en nieuwbouw. Gertjan jan Nijpels van de VNG, goedemorgen. Goedemorgen. Wat deugt er allemaal niet aan die scholen? Nou, de, de, de, wat deugt er niet aan de scholen? Het, uh, het zijn natuurlijk oude gebouwen, tussen de 40 en de 50 jaar oud. Dus, uh, en als je daar niet al te veel aan doet uh, of kunt doen, dan uh, ontstaat er van alles en nog wat. En laten we het, het woord duurzaamheid dan maar eens een keer mee in, in de mond nemen. Daar, daar mankeert het natuurlijk ook het nodige aan. Plus dat het onderwijs veranderd is. En uh, dat betekent ook dat scholen eigenlijk niet meer zijn, uh, zijn aangepast aan de wijze van onderwijsgeven zoals dat nu gebeurt gemeenten zijn overigens verantwoordelijk voor de Nieuwbouw en de schoolbestuurder zelf zijn verantwoordelijk voor de renovatie. Maar beide hebben last van te weinig geld. Nou ja, want er is wel geld natuurlijk in kas. Wat, hoeveel moet er dan nog bij komen? Nou, de, we hebben uh, berekend dat we willen we uitkomen met aanbestedingen voor Nieuwbouw. Ik ga het even namens de gemeente in dit geval dan uh, moeten we 40 bij op de norm. En dat betekent dus dat uh, die norm eigenlijk vanuit 2009 tot aan nu... Uh, dat we er in het begin zo mee uit kunnen komen. Want die markt was natuurlijk heel slecht. De economie was slecht. De aannemers hadden honger. Uh, dus er was best voor goede prijzen te bouwen. Maar ja, dat is totaal veranderd. En komen we er dus achter dat uh, de prijzen omhoog gaan... vanwege schaarste van materialen en, uh, en, en werknemers. Uh, plus dat we... Uh, ook voor de, de mensen die het die onderwijs geven erachter komen... dat eh, inhoudelijk gebouwen anders moeten, maar ook duurzaamheid. In 2020 moeten de gebouwen voldoen aan alle Europese normen... die er gaan over bijna energie neutraal. Ja, en daar heb je gewoon geld voor nodig. En dus moet je die norm aanpassen. Ja. Nou, laten we even kijken naar een voorbeeld in de praktijk. Basisschool De Pyramide in Utrecht. Daar kunnen ze erover meepraten. Want de 200 leerlingen daar... die zitten nu al negen maanden in een noodgebouw... in afwachting van een nieuwe school. Verslag even Jeroen Schudijzer ging daar langs. Het speelkwartier is over. Het speelkwartier is helemaal over nu, ja. We gaan naar boven, hè? Ja. Lotte Brenten is hoofd van deze basisschool. We zijn bezig met een renovatie van onze oude wijsschool. Die is hier even verderop. Gaat dat een beetje, deze tijdelijke school? Nou, het is een kleinere school, geen oppervlakte. Een school met 200 leerlingen is een enorme organisatie en planning. Hoe lang moeten we hier blijven, dat is heel onzeker. Het zou zomaar kunnen dat er zeker iets van een half jaar erbij komt. En dat heeft te maken met geld... Dat weten we niet. Geld, hè? Ja, altijd geld, hè? Meester Peter. Dan gaan we even kijken hoe het met ze gaat. Even meester Peter vragen? Ik heb het op een vorige school meegemaakt. En het inpakken en uitpakken was geen feest. Nee, verhuizen is nooit een nee. feest. Nee. Nou, succes, hè? Dank u. Dag, jongens. Er is zeker te weinig geld. Het resultaat wordt wel mooi voor de baanschotepiramide. Maar ondanks dat is er, we hebben we concessies moeten doen. Er was te weinig geld om alle wensen in te vullen. Wat had u voor wensen? We hebben graag een gymlokaal waar je twee keer per week kan gymmen. En dat is nu niet meer mogelijk. Van nu zullen we waarschijnlijk met allerlei rooster en planning bij een andere school gym moeten gaan doen. En dat is minder prettig. Wat vond je van die oude school? Volgens mij was er ook een soort van stof dat niet goed was. Asbest. Nou, de deuren waren echt kapot en de wc's stonken echt heel erg. In de gymzaal was het meestal heel erg warm. Dus dan, dus dan word je sneller benauwd. Chantal Broekhuis, u bent... hoofdhuisvesting van de PCOU. Van de scholen hier in Utrecht. Alleen al in de provincie Utrecht moeten er zo'n dus 100 schoolgebouwen vervangen worden. Het zijn allemaal schoolgebouwen voor of net na oorlogs... ...die gewoon toe zijn aan vervangen en die ouder zijn dan 60 jaar. Want hoe komt het dat er nou opeens te weinig geld is... Nou, je hebt en een grote bouwopgave, omdat we te maken hebben in Nederland met uh, veel uh, achterstallig onderhoud. Hè, en uh, ja, gebouwen die eigenlijk al lang vervangen hadden moeten worden. En daarnaast zie je gewoon dat uh, de middelen die uh, verstrekt worden vanuit de gemeentes, te weinig zijn. Die bedragen die nemen nauwelijks toe, terwijl de loonkosten nu enorm stijgen. Uh, de kosten van bouwmaterialen. Nou, dat is nog het derde probleem wat erbij komt. Dus we hebben een grote uitdaging met elkaar. Die zit dicht. Nou, gaan we even een oud schoolgebouw binnen. Ja, dit ziet er nou niet echt mooi uit. Nee, dit ziet ook niet mooi uit. Het is vervallen. Nou, dit is zo'n toilet. Wordt niet goed geventileerd. De vloeren zijn zo oud... dat uh, ze zijn niet meer schoon te krijgen, eigenlijk. Dit is de gymzaal. En het stinkt hier. Ja, dat klopt. Naar? Nou, denk naar zweet van jaren... Oh, ruikt dat zo? Dat denk ik wel. Heel herkenbaar. Het werd hier ook heel gauw warm. Het werd ontzettend gauw warm. Ik denk dat als we in groep afzitten dat we dan weer op de nieuwe school komen. Dus dat we nog maar een jaartje op de nieuwe school komen... en dan moeten we alweer naar de andere school. Dat is jammer. Ja. Of je moet blijven zitten. Ja, dat kan ook. Dan dus zit je twee jaartjes, maar dat hebben we liever niet. Juf Maya, kijkt je ook uit naar de nieuwe school? Ja, ik kijk er enorm naar uit. En vooral uh, het idee dat je nieuw begint met een mooie een nieuwe dingen. Zit jij in het uh, schoolorkest? Ja. En uh, wat krijgt die nieuwe school ook? Een aula. En wat kun je daar doen? Toneel spelen en ook muziek spelen. Uh. Ja, Gert-Jan Dijpels heeft meegeluisterd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nou, we horen het al, in de regio Utrecht gaat het al om honderd schoolgebouwen. Weet u hoeveel het er in heel Nederland zijn? Uh, veel velvoud daarvan, dat alleen de provincie Utrecht is. Nou, ik weet hoeveel provincies we hebben. Laten we dan de jongste provincie eraf trekken... maar dan kom je toch gemiddeld aan datzelfde aantal per provincie. En dat moet inderdaad in de komende jaren gaan gebeuren, ja. ja en wat gebeurt er dan als die gemeenten niet meer geld vrij willen maken? Want ja, die moeten hun begroting ook op orde houden, die gemeenten. En dat moet ook dat zoveel klopt. geld naar andere zaken. Dat klopt. Het is ook een kwestie van prioriteiten stellen. Ik neem even mijn eigen gemeente op meer. Daar worden twee nieuwe basisscholen gebouwd, zoals we dat kenden. Maar dat worden dan wat wij noemen integrale kindcentra. Het kindje, wat viool speelde, had het over een aula. Nou, IKC zijn scholen waar alle, alle, alle zorg die rondom kinderen maar mogelijk te bedenken is, in één gebouw gaat plaatsvinden. Wellicht een thema voor een andere uitzending. Maar dat geeft ook aan dat door die veranderingen dat veel meer geld gaat kosten. En wij, onder de gemeenteraad van Opmeer, heeft de keuze gemaakt om dat mogelijk te maken. En dus eigenlijk meer geld uit te geven dan wat de norm aangeeft. Ja, want ja, u zei daar straks het budget verhogen met 40 procent. Dat is uh, heel veel geld. Ja. Waar moeten die gemeenten dat vandaan halen? Die zullen her, moeten, moeten herprioriteren. Maar aan de andere kant is het natuurlijk zo... dat bij het nieuwe kabinet... Eh, doordat het nieuwe kabinet de komende jaren... heel veel meer geld uitgeeft... Hè, kijk even naar Defensie bijvoorbeeld... dat we de, met de trap op uh, gelijk gaan. Dus dat betekent ook dat er meer geld in het gemeentefonds komt. Nou, dat geld dat moet uh, geprioriteerd worden... want dat heeft ook te maken met andere gedecentraliseerde taken. Uh, maar nogmaals, het is de individuele verantwoordelijkheid... Uh, en vrijheid van de gemeente raad om daarover te beslissen. Vandaar dat het goed is om nu die percentages te verhogen... dat in de plannen die de nieuwe gemeenteraden gaan maken... ze die prioriteiten op basis van reële uitgangspunten ook echt kunnen maken. Gertjan Gertjan Nijpels, dank voor de reactie. Hij is van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij vertelt wat je moet weten, maar ook wat je wilt weten. Jurgen van den Berg, NOS Radio 1-journaal. Bijna kwart over zeven. Ik praat er nog even bij wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Vandaag neemt Nine Kooijman van de SP... na acht jaar afscheid van de Tweede Kamer reden...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 Een meerderheid van de Duitsers is tegen een mogelijke uitlevering... van de voormalig Catalaans-president Puigdemont aan Spanje. Uit een enquête in opdracht van de krant Die Welt... blijkt dat 51 van de Duitsers er tegen is. 35 van de ondervraagden vindt het wel een goed idee. Vooral kiezers van de sociaal-democratische partij Die Linke... en de populistische AfD zijn in grote getalen tegen de uitlevering. Alleen bij de CDU is er een grote meerderheid voor. Puigdemont werd afgelopen zondagmiddag... Dag in Duitsland opgepakt. Spanje wil de Catalaan vervolgen voor het illegale onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. En in juni gaat voor het eerst in 20 jaar weer eens een schilderij van Van Gogh onder de hamer. Het gaat om het werk Racomodeuses de Filet dan Ledun uit 1882, dat schrijft The Guardian. Op het schilderij uit de beginjaren van Van Gogh zijn vrouwen in Scheveningen te zien die netten repareren. Het Veilinghuis in Parijs verwacht dat het schilderij dat op 4 juni wordt geveild ongeveer 5 miljoen euro gaat opleveren, maar dat kan natuurlijk nog hoger uitvallen. En een akkoord sluiten over de verkoopprijs van een huis... door alleen een mailtje te sturen, is voortaan gewoon mogelijk in België. Het laatste nieuws schrijft dat de minister van Digitale Agenda... een wijziging in het economisch wetboek doorvoert... waardoor ook een e-mail rechtsgeldig is. In België ontstond er een discussie over de vraag... of een deal via e-mail over de prijs van een huis wel juridische waarde heeft. De rechtbank in Antwerpen vond van niet... Om e-mails toch rechtsgeldig te maken, wijzigt minister De Kroon nu dan toch de wet. Het kan niet zo zijn dat mensen die te goedertrouw handelen en via mail een akkoord bereiken, met lege handen achterblijven, zo zei hij. En de Amerikaanse president Trump is nog, nog steeds niet klaar... met het vervangen van ministers in zijn regering. De minister van Veteranenzaken, David Shulkin, is ontslagen. Trump heeft zijn eigen lijfarts voorgedragen als vervanger, zo meldt CNN. Volgens anonieme bronnen in het Witte Huis lag Shulkin onder vuur... omdat hij zich tijdens een zakenreisje naar Europa... vooral bezig zou hebben gehouden met toeristische uitstapjes en winkelen. Zijn uh, beoogde opvolger is de 50-jarige Ronnie Jackson. Hij kwam eerder in het nieuws... toen hij op een persconferentie vertelde over de gezondheid van Trump. Jackson vertelde toen dat de president kerngezond is... maar wel wat gezonder moet gaan eten. Hoeveel kilometer staat er nu, Jolanda van der Velde? 120 kilometer, dat is uh, ja, eigenlijk wel een beetje normaal... voor de donderdagochtend dit tijdstip. Het zijn vooral ongelukken die voor vertraging zorgen. Uh, twee springen eruit nu... Dat is de A12, meer dan een half uur van Den Haag naar Utrecht... tussen Gouda en Nieuwebrug. Daar is de linkerreis ook dicht. En er was een ongeluk op de A15 in Rotterdam richting Europort. Rijstrook gaat daar net weer open. Tussen knopend Vaanplein en Hoofdvliet nog wel 9 kilometer met ruim een half uur vertraging. 10 minuten voor half 8 is het. We gaan naar de sport en dan gaat het over basketbal. Want ja, het gaat hartstikke goed met het Groningse Donar. Ze zijn bezig aan een opmerkelijke Europese opmars. Gisteren werd de halve finale bereikt in de Europa Cup ten koste van de ploeg Mornar Bar uit Montenegro. Het werd in Groningen 101 tegen 74. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. Dat is best uniek, hè? Ja, dat is zeker uh, bijzonder in ieder geval. Uniek is het niet helemaal hoor. Want uh, uh, vroeger waren er wel grotere successen. Eind jaren 70, begin jaren 80. Toen maakte Den Bosch Furoren in Europa. He. Die haalde in 1979 de finale van de Europa Cup 2. En een paar seizoenen later werd die club nog derde in de finale pool van de Champions League. Het hoogste niveau. En Amsterdam bereikte in 2001 de halve finale van de Euro Challenge. Een van de vele Europese toernooien. Dus echt ja, uniek is het dus niet. Maar het is wel bijzonder. Want Donau speelt nu op het vierde Europese niveau. De FIBA Europe Cup, dat, is niet echt, dat zijn niet echt de grootste clubs uit Europa... want Nederland is in de loop der jaren behoorlijk weggezakt. Maar nu mag het in de halve finale wel gaan spelen... tegen de nummer twee van Italië, tegen Venetië. Ja, en dat is een onverwacht succes, al denkt de coach van Dona, Erik Braal... wel dat Nederland de potentie heeft om ooit weer een echt goed basketballand te worden. We onderschatten de Nederlandse competitie niet hoor. We doen het altijd alsof we een klein landje zijn. Een kleine competitie. Maar uh, la uh, wij laten denk ik ook zien, gewoon door het basketbal... Uh, dat het uh, een best goed niveau is. En, uh, en ik vind dat wij gewoon, we zijn een goed team. Levert dat de club eigenlijk ook nog iets op? Dat we zover zijn gekomen nee. joh? Ja? Nee, geen stuiver, Jurgen. kost alleen maar geld. Uh, in de hoge Europese competities valt echt wel miljoenen te verdienen aan de TV-rechten. Zeker in de Euroleague met ploegen als Vennebadje. Dat is de titelhouder. CSKA, Moskou, Real Madrid. Dat zijn een beetje de grote namen daar. Uh, dat zijn ook ploegen uit grote Europese basketballanden. En die hebben genoeg budget om buitenlandse spelers te halen. Maar ja, op dit niveau is er nauwelijks belangstelling van de TV. Dus moet Donau het vooral hebben van de recettes? Nou, nou, zit dat wel snor in Groningen. Want uh, die wedstrijd van gisteravond was binnen een uur uitverkocht. En dan te bedenken. Dat er ruim 4000 mensen in de hal kunnen in Martini Plaza. Maar het weegt niet op tegen de kosten. In de Volkskrant vanochtend maakte de secretaris van de club een rekensommetje. De donor heeft een begroting van 1,58 miljoen euro. En daarvan is 130.000 euro gereserveerd voor Europees basketbal. Dan moet je denken aan reiskosten, hotels, vergoedingen voor scheidsrechters. Het is allemaal zo krap dat de club vijf jaar geleden na het kampioenschap zelfs afzag van Europees basketbal. Dat was toen dus niet te betalen. Maar goed, gelukkig hebben ze dat nu wel gekund. En ja, ze zijn wel ver gekomen. Ja. En het basketbal, dat weten we allebei, leeft al, uh, altijd al in Groningen. Ik bedoel, het is altijd vol huis daar, dus dat is mooi. Um, als ik even de, de, naar de wedstrijd kijk dan van gisteren... en je kijkt naar de score, dan lijkt het wel een veegpartij. Ja, en dat... dat, dat was het wel eigenlijk, euh, maar dat kwam vooral door Dona zelf, want die speelde gewoon weergaloos. Ze hebben daar een absolute uitblinker met de Amerikaan Brandon Curry. Nou, die was gisteren weer als topscorer met 19 punten. Maar wat ook heel bijzonder is, alle spelers van Groningen die in het veld kwamen, scoorden gisteren. En dat geeft aan hoe sterk de ploeg echt als team is. En zeven van de negen spelers pakten ook minimaal vier rebounds. Dus ze speelden in elk geval een stuk scherper dan in de uitwedstrijd, want toen werd met zes punten verschil verloren. En Erik Braal, de coach die we zojuist hoorden, die had wel een verklaring voor dat. Het grote verschil tussen die eerste en die tweede wedstrijd. Nou, dat is uh, één thuisvoordeel. Uh, uh, we, we hebben natuurlijk de wedstrijd goed geanalyseerd... Uh, en vervolgens uh, goed gekeken waar we de kansen hadden. Ik denk dat we in het derde kwart een beetje stokten. Net zoals ook in de, in de uiterstrijd uh, toen zij een zondeverdediging gingen spelen. Uh, maar vervolgens schoten we alle ballen die uh, we in Montenegro misten. Die schoten we vanavond raak. Ja, en dan gaat het snel dus. En dan krijg je zo'n stand op het bord uiteindelijk. 101-74. Gio, je had het al even over die, dat roemruchte verleden van het basketbal überhaupt in, in Nederland. Gaan we die oude basketbaltijden weer terugkrijgen? Nou ja, de coach gaf net al aan dat het moet kunnen in Nederland. En ik denk, ja, het moet toch ook kunnen, hè? lange mannen. In het volleybal zijn we jaren goed geweest, dus waarom niet in het basketbal? Maar ja, of het ooit nog eens een keer zo wordt als die gloriejaren in Den Bosch... Uh, dat durf ik niet te zeggen. Het zou wel prachtig zijn hoor, want ik kan mezelf die opwinding in die jaren nog goed herinneren. De ploeg speelde toen in de Vinkenkamp, een oude sportzaal... waar nog geen 2000 mensen in inpaste... en waar sommige toeschouwers zelfs gewoon in de rekken hingen. <hacht> um, en ik kan het me goed herinneren omdat het mijn eerste klus was als sportjournalist... toen de tijd bij het Brabans Dagblad. Daar waren toen spelers als Kees Akerboom, Jan Dekker, eh, legendarische Amerikanen... Buffy Kirkland ja. en James Lister. En een topcoach, hè, Ton Boot, die na afloop van de wedstrijd... gewoon de moeite nam om een snotneus als ik... gewoon met een kladblok in de hand... <laughs> de finesses van het basketbal uit te leggen. ja En als ik daaraan terugdenk, dan is toch, word ik toch een beetje nostalgisch. ja Coach Boot die zal dit ook mooi vinden, dat Dona zover dat is gekomen. Ja. Goed, nou we wensen ze veel succes met hun verdere opmarsen in Europa. Gio Lippens, over het basketbal was dat. En nu Sniff en de Tears.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 Bezoek na Neo -rauch in de fundatie ook Kasteel het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. CDC-tandzorg.nl. Uh, dag meneer Patel, met Anton van uw Counter -sea. Oh, hallo. Uw omzetbelasting.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 Exact half acht, de hoofdpunten van het nieuws. Bij een grote brand in een politiebureau in Venezuela... zijn 68 doden gevallen. De brand zou zijn ontstaan nadat een gevangene... een bewaker in het been had geschoten. De brand kon zich vervolgens snel uitbreiden... omdat er veel matrassen in de cellen lagen. Reddingswerkers moesten een gat in de muur van het gebouw slaan... om gevangenen te bevrijden. Het afnemen van examens op middelbare scholen moet anders, dat vindt de VO-raad. Er wordt alleen kennis getest, terwijl andere vaardigheden ook belangrijk zijn. Daarom wil de VO-raad dat er in een jaar meer examenmomenten komen. Ook zou het mogelijk moeten zijn om vakken op verschillende niveaus en in verschillende tempo's te kunnen volgen. Nobelprijswinnares en kinderrechtenactiviste Malala is weer terug in haar thuisland Pakistan. Dat is voor het eerst sinds de aanslag op haar in 2012. Malala blijft naar verwachting vier dagen in Pakistan. Wat ze in die tijd gaat doen is niet bekendgemaakt... omdat haar komst gevoelig ligt. Gemeenten moeten meer geld uittrekken voor het bouwen en renoveren van scholen. Dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Omdat de bouwkosten al jaren stijgen... stellen scholen vaak hun plannen uit. En daardoor krijgt een deel van de kinderen les in verouderde schoolgebouwen.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 Ja, denk het wel. Met name in de westelijke helft van het land breekt de zon af en toe goed door. Ik denk dat het ook prima toeven is op de stranden waar vanmiddag flink wat zon is. Landinwaarts daar toch wel wat meer bewolking. En die bewolking die kan ook wat gaan opbollen. En vanmiddag moeten we er zelfs rekening mee houden dat er ook een paar buien gaan vallen in het binnenland. En ik sluit niet helemaal uit dat daar ook onweer bij voorkomt en misschien ook nog wel wat hagel. De temperatuur die loopt op vanmiddag naar zo'n 8 of 9 graden op de meeste plaatsen. En verder waait er een matige wind uit het westen of zuidwesten. Nou, aan het eind van de middag en begin van de avond... dan klaart het eventjes breed op, maar dat is voor korte duur... want vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe... en gaat er ook wat regen vallen. Ik denk wel dat de mensen op de Passion het bijvoorbeeld droog houden vanavond... want die neerslag die bereikt Amsterdam pas na tien uur. Ja, die neerslag die trekt dan over het land naar het noordoosten weg en dan krijgen we morgen te maken met een zuidoostenwind... die wat zachtere lucht aanvoert... en daardoor kan de temperatuur ook wat verder gaan oplopen. Ik denk dat het morgen op veel plaatsen zo'n 11 tot 12 graden wordt. Met name in de noordelijke helft van het land kan er morgen nog een buitje vallen. En verder is er ook wel vrij veel bewolking aanwezig. Maar zo af en toe breekt ook morgen de zon door. Goed zo, dat is voor vandaag en morgen. Gaan we straks over een uurtje nog wel even kijken naar het weekend. Raymond Klaas was dat. Jolanda van der Velden nu. Met verkeersinformatie. Het is een normale donderdagochtendspits. Wel zijn er een paar ongelukken gebeurd en die leveren dan wat meer vertraging op. Zoals op de A12 de richting Utrecht. Een ongeluk met drie auto's. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug een half uur vertraging. De linker de reisschok is daar nog dicht. Er was een ongeluk op de A28 van Groningen naar Zwolle. Bij Alfred Nieuwleus nog zo'n 10 minuten vertraging. Op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot een kwartier vertraging. De auto's staan daar al op de vluchtstok. En doordat het zo druk is op de A12... loopt het verkeer ook vast op de NL vanaf Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 20 minuten vertraging. Wel gedaan.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 De zes minuten over, half acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan uh, naar uh, de politiek, want de kiesraad stelt vandaag de officiële uitslag van het referendum van vorige week vast. Uh, we weten natuurlijk al dat uh, de meeste mensen tegen hebben gestemd op die wet op de inlichting en veiligheidsdienst, althans het referendum daarover. Uh, wat natuurlijk nog steeds niet bekend is, wat er nou gaat gebeuren met de uitslag. Dat uh, natuurlijk een uh, raadgevend referendum was en dus gewoon geneerd ge nou, genegeerd mag worden door, door het kabinet. Politiek commentator ook, van der Wulp. Xander, goedemorgen. Goedemorgen. Is het, is het al duidelijk welke richting het opgaat, die kabinetsreactie? Nou, hoe het er precies uit gaat zien, dat is nog niet duidelijk. Ze gaan er vandaag in het kabinet uh, in de ministerraad, die voor een keertje op donderdag is, omdat het morgen Goede Vrijdag is, voor het eerst over praten. Uh, maar het wordt wel steeds duidelijker welke kant het opgaat. Alle vier de partijen in de coalitie geven achter de schermen aan, inmiddels dat ze openstaan voor aanpassingen van de wet... en die lijken er dus ook te gaan komen. Maar zijn dat grote aanpassingen of een beetje komma's en punten? Ja, ik denk dat dat een beetje afhangt van hoe je ernaar kijkt... maar ja, je zal toch vooral moeten denken denk ik, aan kleine aanpassingen... want zowel de VVD als het CDA, twee belangrijke partijen in het kabinet... natuurlijk blijven benadrukken dat de hoofdlijn van de wet overeind moet blijven. Simpelweg omdat ze vinden dat de geheime diensten anders... Hun werk niet goed uh, kunnen doen. Maar ook die partijen, die twee partijen, willen best nadenken over aanpassingen. Overigens vooral omdat ze zich realiseren. dat het voor henzelf, maar zeker voor andere partijen in de coalitie. onmogelijk is om de tegenstem volledig te negeren. Ja, en, en die andere partijen, dat is dan met name D66? Zeker, want die partij heeft vorige week tijdens de gemeenteraadsverkiezingen... natuurlijk een pijnlijke tik gehad. Als je gaat analyseren waar dat verlies vandaan komt... dan zou je al snel kunnen uitkomen bij het feit dat die partij... eerst tegen de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten was... en daarna ervoor, terwijl de veranderingen helemaal niet... allemaal duidelijk zwart op wit waren gesteld. En het was ook een partij die gevochten heeft voor dat raadgevend referendum... en er nu van af wil... En uh, dan heeft D66, D66 eigenlijk nog een probleem... Uh, want ze leveren zelf de minister die over die veiligheidsdiensten gaat. Politiek gezien zou ze nu natuurlijk willen gaan streven... naar aanpassingen van de wet om het voor haar partij... zo gunstig mogelijk te maken. Uh, maar tegelijkertijd heeft zij natuurlijk die geheime diensten... aan haar bureau staan en die zeggen... kom nou snel door met die wet, wij willen meer bevoegdheden. Dus voor haar is het ook een ingewikkelde kwestie. En uh, kleine aanpassingen, waar moeten we dan aan denken? Ja, dat moet nog duidelijk vorm krijgen dus. Uh, de vraag is bijvoorbeeld ook of ze alle wijzigingen echt gaan vastleggen of dat het weer uh, ja, mondeling een paar toezeggingen zullen zijn. Maar bijvoorbeeld uh, de CTIVD, dat is de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. En de Raad van State hebben voor het referendum al aangegeven hoe zij vinden dat de wet beter kan. En je hoort hier in Den Haag dat het kabinet wel eens houvast kan gaan zoeken bij die evaluaties. En bij welke punten zijn dat dan, bijvoorbeeld? Ja, dat is, dat is toch wel grotendeels nog speculeren... maar je zou dan uh, natuurlijk ook kunnen denken aan de punten... die uh, de critici duidelijk naar voren brengen. Minder willekeurig data verzamelen, dus gerichter... de sleepnetfunctie zou dan uit die wet moeten. De bewaartermijn van afgetapte informatie zou kunnen worden ingekort... die is nu nog drie jaar... En wellicht kunnen ze ook gaan kijken naar uh, ja, het delen van data... die nog niet door onze eigen diensten bekeken zijn... maar dan wel al gedeeld worden met het buitenland. Ook dat is een belangrijk pijnpunt. Goed, nou straks om 11 uur dus de officiële uitslag van dat referendum. En uh, dan weten we meer en dan kijken we ook wat het kabinet uiteindelijk gaat doen. Met die tegenstem, politiek commentator Xander van der Wulp was dat. Gaan we naar Marokko, want ja, we hier in Nederland, we zijn een fietsland... daar zijn we ook trots op. Het fietsproject Picala probeert met hulp van de ambassade... Marokkanen al 2,5 jaar op de fiets te krijgen. Gisteren kreeg initiatiefnemer Kantal Bakker versterking... van zo'n 10 Nederlandse fietsexperts, die deelden hun kennis. En hun kijk op fietsstad Marrakesh deden ze met de autoriteiten van deze stad. En onze correspondent Willemijn de Koning was erbij. The your city life quality, really. Marrakech, in plus, it's not a normal city. Community building is very important. This is a picture of Rotterdam. The city of Rotterdam didn't say, like, we make a plan and we say how good cycling is. Edward Douma, projectmanager van de Fietsambassade in Nederland. Net heb je hier een presentatie gegeven over wat jullie naar Marrakesh zouden kunnen brengen als, als fietsstad. Je hebt eerst Marrakesh bekeken als fietsstad. Wat vond je daarvan? Het is een, uh, een hele levendige stad. Oh yeah. De zintuigen worden actief geprikkeld en dat merk je ook tijdens het fietsen. Uh, je moet veel uitkijken, je zit midden tussen de auto's, uh, tussen de uitlaatgassen. Tussen de, uh, ondertussen word je bijna van de voet gereden door alle scootertjes. Dus daar is, uh, daar is een nou, een groot terrein te winnen. Wat zouden jullie dus kunnen brengen naar Marrakesh qua ideeën over die fietscultuur? Wat we allereerst duidelijk willen maken is dat het niet alleen gaat om uh, fietspaden aanleggen. Of het gaat niet alleen uh, om uh, het stimuleren van fietsen. Of het gaat niet alleen om, om met z'n allen om tafel zitten. Je hebt uh, nodig dat kinderen leren te fietsen in school. Dat ze verkeerslessen krijgen. Dat ze... Dus wij kunnen ze in contact brengen met alle experts die de afgelopen 40 jaar in Nederland dit hebben gerealiseerd. Picala, c'est d'abord une idee merveilleuse. De revivre. Ooit was de fiets heel populair in Marrakech, omdat de stad plat is. Later kwamen de brommers en de motors, dus werd het minder populair. Maar dit fietsproject doet die tijden herleven, zegt Mustafa Burmen. Die zich bezighoudt met de urbane ontwikkeling van de stad. Picala heeft een kleine Voor een schoener om de hoek stonden altijd auto's. Maar Picala heeft daar bijvoorbeeld een kleine ruimte met plantenbakjes en bankjes voor gemaakt. Voor kinderen. Heel leuk. En vanaf de plek waar de presentatie gehouden... fietsen we nu op een Nederlandse bierfiets. Voor Marrakesh naar het nieuwe fietsatelier waar alle fietsen uh, gerepareerd gaan worden. De Nederlandse ambassadeur, deze J-Bonis, ja. ja, net een ritje gemaakt op de fiets. Ja, we is dat weer lekker fietsen in Marrakesh. Nou, dat is geweldig, want er zijn niet heel veel dingen die je hier moet missen. Maar uh, de fiets is er één van. Dus ik vond het heerlijk om weer even te fietsen. Ja. En wij proberen die fietscultuur ook echt een beetje te pushen. hier naar Marrakesh te halen. Specifiek hier. Waarom ja. doen we dat? Het is echt een echte fietsland waar de meeste landen dat vervoermiddel gewoon niet hebben. En in Marokko hetzelfde, daar kennen ze eigenlijk de fiets helemaal niet. Behalve in Marrakesh. Voor Nederland is het denk ik goed dat we A, hier worden gezien als een land wat iets positiefs brengt. En dan spreek je wel eens over country branding, het, eigenlijk het, het kenmerkende dingen van een land. Nou, dat zijn bij ons de molens, de molens, de klompen, maar ook de fiets. Wij vinden dat het bij Nederland hoort en Marokko wordt zo'n beeld dankbaar overgenomen. En daar zijn we dan vandaag getuigen van in Marrakesh. Hier in Marokko heeft de fiets een andere cultuur. Ja. Hè? Uh, het wordt gezien als armoedetransportmiddel, er zijn ook al wat problemen, omdat hè, het hier heuvelachtig is. Niet in Marrakesh, ja. maar in de rest van het land. Is dit dan niet iets uh, een typisch geval dat je van Nederland of het Westen wil weer iets implementeren in een land wat gewoon hier niet zo werkt? Uh, ik denk het niet. Ik denk dat uh, het niet belerend is. Want de traditie is er al, weet je. Komt al bakker. Uh, initiatiefnemer van ons project fietsproject Picala hier in Marrakesh. Je zit hier al zo'n 2,5 jaar. Wat is jouw ervaring uh, uh, tot nu toe? Nemen ze die kennis een beetje tot zich? Krijgen die fiets hier een beetje aan de man? Ja, dat wordt uh, Steeds leuker. Je moet altijd een lange adem hebben. Maar ik denk zeker dat ik uh, ontwikkeling zie... dat mensen liever de fiets af en toe nemen dan publiek uh, openbaar vervoer. Ze, het imago van de fiets wordt steeds uh, positiever, wordt steeds mooier. En je bent cool als je een fiets gebruikt. En je, bent, uh, je denkt aan het milieu, je denkt aan jezelf en je, aan je omgeving. Bijdrage van Willem en de Koning vanuit Marrakesh dus. En daar praat ik nog even over door met Ruud Oldenziel. Zij schreef het boek Cycling Cities over het fietsbeleid van steden overal ter wereld. Mevrouw Onderziel, goedemorgen. Goedemorgen. Kent u Marokko al als fietsland? Uh, die was nog niet voorbij gekomen, maar er zijn zoveel landen in de wereld... Uh, die uh, naar Nederland kijken, dat me het ook absoluut niet verbaast. U heb je, heb je, je hebt er zelf nog nooit gefietst daar, of... Um, ik ben wel in Marrakesh geweest. Uh, ik heb het wel gezien, ik heb het wel geobserveerd. Maar uh, ik heb in Marrakesh nog niet uh, gefietst. Want ze willen er, um, ja, het moet een soort lifestyle worden, hè? maar uh, tegelijkertijd fietsen daar natuurlijk altijd al wel mensen. Nee, kijk, dat is natuurlijk ook de, de uitdaging. Er zijn heel veel landen waar uh, de arme mensen of de middenstanders uh, fietsen, maar niet de elite... Uh, daarom heeft dat nooit aandacht gekregen... en heeft het een heel uh, negatieve klank. En dat uh, hoor je ook in deze reportage. Hè. Dat, dat, dat is eigenlijk de uitdaging. Wij hebben in Nederland, dat vergeten we altijd... een hele unieke fietscultuur... omdat iedereen fiets, uh, ook de koning. Dus als het project wil slagen uh, in Marrakesh... dan moet de koning op de fiets. Ja. Uh, want dan alleen is het duidelijk voor iedereen... dat het een volwaardig uh, vervoersmiddel is. Uh, en wat ook een... Uh, een Echte de uitdaging is, is uh, de spanning die er is tussen de brommers en de fietsers. En dat kennen we ook in steden als Amsterdam en Utrecht, waar dat een, een echte uitdaging is. En dat is omdat er heel veel jongeren zijn die zich uh, niet uh, openbaar vervoer kunnen uh, veroorloven, bijvoorbeeld, en die ver weg wonen daar waar ze werken. En dat wordt ook uh, in miljoenen steden als Marrakesh uh, en elders, wordt dat, uh, is dat de grote uitdaging. In de Medina, in de, uh, daar uh, kan gefietst worden door toeristen. Uh, zijn zijn afstanden klein, maar er zijn heel veel mensen... die grote afstanden uh, moeten reizen. Nou, en daar, uh, daar, daar hoor ik hier in Marrakes toch ook een, een uitdaging van... hoe ga je dat dan uh, reguleren? Ga je die brommers van de weg afhalen? Nou. Uh, ga je die proberen om te stimuleren op de, op de, op de fiets te gaan? Zoals het Nederlands fietsen. En uh, dat zijn ook de uitdagingen in uh, grote steden als uh, Bombay, in Thailand, in, uh, in Nigeria, Lagos, uh, overal ter wereld. Ja. Uh, wat is eigenlijk de beste stad om te fietsen, bu buiten gewoon uh, hier in Nederland? Ja, dat zegt u wel. Nou, er zijn, uh, Japan is vanuit her, dat, uh, dat weten wij zelf niet, maar dit, dat is een land wat, net zoals Nederland, waar het fietsen uh, uh, vanaf de jaren 50 een heel gewoon vervoersmiddel is. Uh, voor iedereen ook ongeïntegreerd in, uh, uh, in het openbaar vervoer. Je fietst naar het station om dan de trein te nemen om dan weer een fiets te nemen. Uh, China is dat uh, vanuit her, maar China, uh, daar, is, daar is dat kantelpunt, daar is eigenlijk. Wordt het geassocieerd met het communisme en daarmee heeft het niet zo'n hele goede reputatie. Dus voor China ligt er ook een enorme uitdaging. Maar China is ook een leuk land om te fietsen, kan ik melden. Dank voor de tips. Rut Oldenziel was dat. Schreef het boek Cycling Cities. Meer sport nu met Sophie. De zeiler John Fisher is door een klap van de giek te water geraakt. De deelnemer aan de Volvo Ocean Race sloeg afgelopen maandag overboord en werd niet meer teruggevonden. Zijn team maakte bekend dat de 47-jarige Brit op het voordek bezig was om een probleem op te lossen. Toen het zeil omsloeg werd hij geraakt door de balk onderaan het zeil. Om beter te kunnen werken had hij zijn veiligheidslijn losgemaakt en werd hij van boord geslagen. De bemanning denkt dat hij al niet meer bij bewustzijn was toen hij in het water belandde. Als het aan miljonair Salar Azimi ligt, is hij de redder van Roda JC. De 35-jarige Iranier kwam in 1995 als vluchteling naar Nederland... en woont tegenwoordig in een kasteeltje in Zeeuws-Vlaanderen. In het AD een groot interview waarin de flamboyante Azimi vertelt... dat hij heel graag Roda JC zou willen overnemen. Azimi schonk ooit meer dan een ton aan Nak Breda... omdat hij verliefd was op die Brabantse club... Op de vraag of hij ook verliefd is op Roda JC... antwoordt hij dat het om een gevoel gaat in zijn thuisland Iran. Trouw je ook eerst met een vrouw en word je later verliefd. En er is veel veranderd in het voetbal. Dat valt vandaag te lezen in de Volkskrant. Oudspeler van Heerenveen, Jeffrey Talan... en huidige speler Michel Flap... werden geïnterviewd over de verschillen tussen toen en nu. Zo moest Talan het doen met twee paar schoenen per seizoen... terwijl Flap stevast het nieuwste paar van zijn sponsor krijgt toegestuurd... Daarnaast eten de spelers tegenwoordig veel gezonder en worden er minder looptrainingen gedaan. Als Flap zich verveelt gaat hij kaarten tot opluchting van Talan, want dat is gelukkig hetzelfde gebleven. De Vlaamse klassiekers die zijn nog niet voorbij. Het wordt alweer tijd voor een update over Tom Dumoulin. De Giro winnaar liet eerder al weten dat hij opnieuw de Ronde van Italië zal rijden, maar of hij ook in de Tour start is nog onzeker. Volgens de Telegraaf zijn er wel steeds meer aanwijzingen. Deze week verkende Dumoulin een aantal kasseienstroken... in de buurt van Roubaix. En die zitten dit jaar in de Tour. Hoe ze erachter kwamen? De beheerder van de plaatselijke wielerclub kreeg deze week een telefoontje... of de Giro-winnaar na afloop op de wielerbaan nog douchen. Dan de situatie op de weg. Hoe gaat het met de donderdagochtendspits, Jolanda? Het is eigenlijk een donderdagochtendspits volgens het boekje. Er zijn ook niet zo gek veel bijzonderheden... Uh, files die eigenlijk opvallen door hun vertraging zijn die op de A4. Den Haag richting Amsterdam. 20 minuten extra reistijd tussen en Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. We hadden een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht. Nu blijft bij Nieuwebrug het, uh, het kruis uh, branden bij de linkerijsvok. Die blijft dicht. zijn er bezig om dat handmatig uh, uit te zetten. Maar daardoor loopt het wat vast vanaf Zevenhuis tot aan Nieuwebrug. Uh, Zo'n 20 minuten vertraging. Vanavond uh, de Passion vanuit de Belmer. We gaan zometeen even kijken hoe het is met de voorbereidingen. Jennis Mans zit in het koor. Kijk of ze een beetje bij stem is. Maar eerst een uh, momentje: Motown 1964. Diana Ross in the Super Supremes. En come see about me. De Supremes waren dat. Het is uh, zeven minuten voor, acht. De Passion dus. Langzaamaan een begrip in Nederland. Natuurlijk wordt vanavond voor de achtste keer georganiseerd. Um, in de, de Belmen. dit keer. Tijdens dat spektakel wordt het leidensverhaal van Jezus verteld. Maar uh, dit keer krijgt de locatie van het evenement ook de nadruk. Zo is er voor deze editie een zangkoor opgericht... van veertig zangers en zangeressen. Allemaal betrokken bij de Belmen. En uh, een uh, van die koorleden is uh, Jennis Mans. Jennis, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Um, alles klaar voor de passion vanavond? Ja, zeker weten. Kleding is al klaar. Ik heb alles al gezet. Heb je je al gedaan? Ja. <laughs> ja, dat moet sowieso gebeuren. Ja, je moet een beetje lekker warm laten worden. Hoe ben jij ja. bij het koor terechtgekomen eigenlijk? Um, nou, als eerst zag ik de assistentie op Facebook staan. En toen heb ik dus een zangfilmpje opgestuurd. En mijn motivatie waarom ik in het koor wilde zitten. En uiteindelijk werd ik dus uitgenodigd om auditie te doen. En dus met een hele groep van nog meer uh, zangers en zangeressen... hebben we dus auditie gedaan. En waarbij we ook een solo moesten doen... en uh, meer partijen moesten gaan zingen. En uiteindelijk mocht het dus door. Ik kreeg 4 te horen. En toen zat ik er helemaal in. Ik ja. was hartstikke blij. En je zei net van, uh, je moest aangeven wat je motivatie was. Wat, wat heb je daar gezegd? Ja, ik vond het gewoon heel speciaal om uh, met allerlei andere zangeressen en zangers... vanuit uh, uit de Belmer om samen te gaan zingen. En vooral bij zo'n groot spektakel als The Passion... dacht ik wel, daar wil ik wel echt uh, deel van zijn. En wat is jouw betrokkenheid bij de uh, Nou, Ik heb in de Belmen op school gezeten, OSB. En ja, ik kom er gewoon bijna elke dag, ook als ik naar Poort ga om iets te halen. En veel van vrienden, vriendinnen die wonen daar ook. Ja, maar je woont dus er zelf niet? Weg, uh, nee, diemen uit. Oké, okay, die ja, ja, ja. Diemen-Zuid. Ja, <laughs> ja, dat is ook leuk. Ja, en, ja. en zong je, je zong altijd al wel ook? Ja, ik geloof sinds kleins af aan zing ik al, inderdaad, ja. M maar nooit in een koor ofzo, of zo, of? Ja, vanuit mijn kerk, de kerk Daar heb ik wel gezongen, maar nog niet met uh, dit koor. Dus dit vind ik wel echt speciaal, iets nieuws. Om te proberen, inderdaad. Ja, klinkt het een beetje, want jullie hebben natuurlijk wel een beetje geoefend met z'n allen... Het klinkt prachtig. <lacht> ja, ik vind het wel echt heel mooi klinken. Met ze allen. We hebben echt keihard geoefend. Dus uh, jullie zullen het horen. Ja, nee, zeker. Ja. We gaan vanavond allemaal voor die buis zitten. Um, en, en, want het leeft wel in de maar geloof ik, hè? Dat, dat de ja. passion daar wordt opgevoerd. Ja, inderdaad. Iedereen is helemaal bij betrokken. Want we zien natuurlijk hun tante, hun licht of hun oom... We zien ze ineens uh, in de passion. Dus iedereen wil er ook naar toe gaan om te kijken. Helemaal enthousiast. Ik vind het helemaal geweldig. Ja, ja. ja, ik heb net van de Weerman gehoord, Raymond Klaas, dat het in ieder geval tot tien uur redelijk droog blijft. Dus dat, is, dat, is, dat helpt ook mee. Ja, zeker. God, heeft alles gepland. Het komt goed. <laughs> ja, ja, ja. Hmm. wellicht, wellicht. Hey, en, ja. En, want, weet je ook al, ja, je weet natuurlijk wat je moet gaan zingen, maar waar, kun, waar kunnen we je vooral zien? Wanneer moeten we opletten? Um... Dat heb ik nog niet meegekregen, maar ik zou gewoon echt de hele show gewoon helemaal aandachtig 80 meekijken. Ja, niet, niet even koffie zetten tussendoor. Nou, <laughs> nee. We gaan erop letten. Op, op, heb je vaste plekken eigenlijk in het koor of, of waar je staat? Of? Uh, ja, we, nou, de zanger, zangeres, we staan bovenaan. Dat ja. is wat ik heb meegekregen. Oké, okay. okay, nou we gaan het zien. Uh, veel succes en een mooie dag toegewenst. Yes, dank u wel. Zelf blijf. Jennis Mans uh, een van de koorleden dus van dat koor. Vanavond actief bij The Passion. En natuurlijk te zien ook uh, op de NPO-tv. Dat is op 1, denk ik. hè? denk het wel, ja. ja. NPO 1, gok ik. Als het anders is, Even dan zappen nog. vanavond, dan kom je het vanzelf tegen.